6 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedenavond. Een aantal mensen met een SOA opnieuw licht gestegen, zegt het RIVM. Overstappen energiemaatschappij ingewikkeld. En opnieuw Afghaanse burgers gedood door NAVO-luchtaanval. Dan het weer. Vrijwel overal volop zon en er staat weinig wind. Morgen neemt de wind weer toe. Eerst schijnt de zon nog, maar later op de dag krijgen wolken de overhand. Het wordt 8 tot 11 graden. En daarna gaan daarna regen. We gaan eerst naar Ragnar Niemeijer in Amsterdam. Ajax met 10 man. Maar Ragnar? Toepunt van Ryan Babel, die wat degelijk bewijst meer waarde te hebben dus voor Ajax. Dik 10 minuten binnen de lijnen. 1-2 met Lasse Schöne. Nog voor de middenlijn Schöne... Een zee van ruimte aan de rechterkant. Kiest die ruimte. Duikt erin. Legt de bal af richting het 5 meter gebied. En daar is Ryan Babel keurig meegelopen. In één beweging hard. Achter Remco pas weer getrapt de bal en zo staat Ajax op 3-0. En kunnen we ons allemaal, de liefhebbers, de volgers gaan opmaken voor die kraker volgende week in het Philipsstadion. PSV tegen Ajax. Ajax drie punten meer na vanmiddag. Want dat de zegen van de Amsterdammers nog in gevaar gaat komen. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Ook al staat Ajax met zijn tienen na het met rood wegsturen van keeper Kenneth Vermeer. niet meer. Het aantal mensen met een SOA is dus opnieuw licht gestegen. Volgens het RIVM had 15 van de mensen die zich afgelopen jaar bij een SOA-centrum melden een geslachtsziekte. Dat is 1 meer dan in 2011. En dat lijkt weinig, maar de stijging is al jaren gaande, zegt Ruud Coutinho van het RIVM. Nou ja, het is een trend die eigenlijk al een aantal jaren aan de gang is... en uh, waarin je ziet dat het ook niet alleen in Nederland is. Het neemt gewoon wat toe. Ja, dat wijst er toch op dat er uh, risicogedrag is... bij een grote groep uh, mensen en vooral bij jongeren. Volgens het RIVM is vooral de sterke stijging... van de agressieve glamidia-variant LGV opvallend. In 2011 vonden de GGD's nog 69 gevallen. De afgelopen jaar waren dat er 184 Ongeveer tien jaar geleden uh, zagen we dat dat voor het eerst uh, voorkwam bij uh, homoseksuele mannen. Vooral bij mensen die HIV-positief waren. Dus mannen die ook al HIV-positief waren. En uh, ja, daar uh, hebben we toen voor het eerst een, een, een tientallen gevallen gezien. Het was eigenlijk een uitbraak. En uh, sinds die tijd is dat doorgegaan. En wat je nu ziet, is dat er weer wat toeneemt. En dat wijst erop dat er onder die groep... maar het gaat voornamelijk over HIV-geïnfecteerde homoseksuele mannen... dat is dus relatief een beperkte groep... daar zie je voornamelijk deze infectie die overigens ook ernstig kan zijn. Houtinio denkt dat mannen die al HIV hebben... te weinig beseffen dat er ook andere ernstige geslachtdienstes zijn. De verklaring zou kunnen zijn dat homoseksuele mannen die HIV-positief zijn... het gevoel hebben van ja, HIV kan ik niet meer oplopen. Maar er zijn dus andere aandoeningen. Daar is dit er één van, die kan ernstig zijn, kan behandeld worden. Maar we hebben bijvoorbeeld ook hepatitis C, dat komt bij deze groep ook voor. Dat is veel moeilijker te behandelen. Dus dat heeft wel consequenties. Bijna 40 van de Nederlanders denkt erover om over te stappen op een andere energiemaatschappij. Maar slechts een klein deel doet dat ook echt, terwijl overstappen veel geld kan opleveren tot wel 400 euro, zegt de Autoriteit Consument en Markt. Bestuurslid Anita Vechter van de Autoriteit moedigt overstappen dan ook aan. Het is ook jammer dat het niet gebeurt. Het betekent dus dat drie op de vier Nederlanders die zegt te willen overstappen dat uiteindelijk niet doet en dat ...komt omdat er sprake is van onduidelijke en onbegrijpelijke informatieverstrekking door de energieproviders. energiemaatschappijen zijn niet helder in hun aanbiedingen, bijvoorbeeld op hun websites. Bijvoorbeeld op hun websites en uh, in vergelijkingssites. Er zijn uh, heel veel verschillende producten en heel veel verschillende contracten. Dat is op zichzelf heel goed... Maar op dit moment is het zo dat de consument door de bomen het bos niet meer ziet. Dus de verschillende producten en de verschillende contracten daarin wordt onderscheid gemaakt naar variabele en vaste kosten. Naar bepaalde en onbepaalde looptijden. Kortingsacties komen daarin voor. Allerlei verschillende namen die voor dezelfde producten worden gebruikt. En dat maakt dat het heel onduidelijk is om een goede vergelijking te maken. Maar kunt u dan optreden? optreden Op dit moment niet, omdat we niet hebben gezien dat er sprake is van uh, misleiding. We houden wel toezicht in deze markt. We houden er toezicht op dat de energieleveranciers zich aan wet en regelgeving uh, houden. We zetten nu in op transparantie, op vereenvoudiging van de tariefopbouw... en van een verbetering van de informatievoorziening. En dat is uiteindelijk nodig om een goede vergelijking te kunnen maken. Is het wel zo dat het aantal overstappers naar een andere energiemaatschappij toeneemt? Dat is niet zo. We hebben gezien dat er een groep consumenten is die meerdere keren is overgestapt. Maar de groep nieuwe overstappers die neemt niet toe. Sinds 2004 is die energiemarkt vrij... Is het echt daadwerkelijk heel erg veranderd? Nou, er is meer concurrentie in de markt gekomen en dat was ook de bedoeling. Maar er moet wel een goede vergelijking gemaakt kunnen worden. Dus waar het ons om gaat is dat consumenten een echte keuze kunnen maken. De concurrentie is er gekomen, nu de duidelijkheid naar de consument nog. Zo is het. Anita Vechter, Margriet Branspra, die sprak met haar. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Britse vrouw die gisteren in India is vermoord... is meerdere keren gestoken in haar onderlijf. Volgens de Indiaanse politie wordt de Nederlander Richard de W. verdacht van de moord. Slachtoffer Sarah Groves werd gisterochtend doodgevonden... in een plas bloed op een woonboot waar ze een ruimte had gehuurd. Volgens correspondent Caspar Thomas heeft de Nederlander de moord bekend. En naarmate de dag voordat hier in India komt er steeds meer naar buiten... over de toedracht uh, van de zaak waarin Richard de W. betrokken zou zijn... Um, zo heeft hij een politieverhoor toegegeven om invloed te zijn geweest van cannabis. Um, hij heeft zichzelf omschreven als een gewelddadig persoon. Uh, daarbij heeft hij aangegeven problemen te hebben met de Nederlandse overheid en dat hij een slechte relatie heeft met zijn vrouw. Daarbij heeft de politie in Kashmir uh, inmiddels de Nederlandse overheid verwittigd uh, dat ze de w in hechtenis hebben genomen. En ze hopen om zo meer te weten te komen over zijn mentale staat. De verwachting is dat Richard W. nog 14 dagen in hechtenis zal blijven uh, voor nader onderzoek. Er zijn bloedmonsters van hem afgenomen. En uh, de lakens en kleding van, uh, die op de plaats van misdrijf zijn aangetroffen worden ook getest. En dan moet nader onderzoek uh, moet meer over de, de toedracht van uh, deze zaak uitwijzen. Nader onderzoek dus, want uh, of er seksuele motieven zijn voor de moord is niet bekend. Op moord staat in India de doodstraf. En ook op verkrachting met de dood tot gevolg staat sinds vorige week de doodstraf. De wet werd aangescherpt na een geruchtmakende verkrachtingszaak afgelopen jaar. In Afghanistan zijn opnieuw burgerdoden gevallen bij een luchtaanval van de NAVO. Volgens de plaatselijke autoriteiten kwamen elf kinderen en een vrouw om toen hun huis per ongeluk werd geraakt. De NAVO de berichten. Een woordvoerder zegt dat er luchtsteun werd ingeroepen... bij een missie tegen enkele Taliban-commandanten. Zes Taliban-strijders werden gedood. President Karzai uit de onlangs forse kritiek... op de militaire operaties van buitenlandse militairen in Afghanistan. In het bijzonder de acties waarbij burgerdoden vallen. Karzai verbood zijn manschappen om luchtsteun van de NAVO te vragen... omdat dat volgens hem te vaak fout gaat.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 Naar 450 musea door het hele land deden mee, zegt de woordvoerder van de organisatie van het museumweekend. Het scheepvaartmuseum in Amsterdam en Nemo in Amsterdam was uh, bijzonder uh, populair. Het textielmuseum in Tilburg heeft erg veel uh, bezoekers getrokken. Ook daar was vandaag uh, minister Bussemaker van OCMW was daar op bezoek. Nog altijd uh, geldt voor veel musea in Nederland dat het uh, oploopt tot wel tien keer zoveel bezoek als in een regulier weekend. En dat is op zich ook logisch, want bezoekers konden gratis... of voor 1 euro slechts naar binnen. Ronnie Brunswijk wil president van Suriname worden. De oude rebellenleider doet in 2015 een gooi naar het presidentschap. Hij maakte zijn plannen bekend tijdens een door hem georganiseerd optreden... van de Amerikaanse rapper Rick Ross. Hij zei dat hij alle armen in Suriname rijk wil maken. En Om zijn woorden kracht bij te zetten... deelde Brunswijk 100-dollar-biljetten uit aan het publiek. You got hebt 100 dollar. 100 dollar meer.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 Hij heeft tal van goudconcessies, uh, hout. in de houthandel zit hij ook. Dus het is inderdaad naast politicus en parlementariër... is hij ook een schatrijk zakenman. Een groot ongeluk op de ring van Amsterdam op de A10. Negen mensen onder wie drie kinderen raakten gewond bij een kopstaartbotsing. Zeker acht auto's waren bij het ongeluk betrokken. Meesten hebben nekletsel, twee gewonden hebben een gebroken sleutelbeen. Bij Duivendrecht richting Amersfoort zijn drie rijstroken dicht... en er staat zo'n vier kilometer file. In de Eredivisie divisie kan Ajax het verschil met de concurrentie weer op drie punten brengen. En dan moet de plach uh, Moest winnen, natuurlijk, van Herakles. Maar dat zei je net eigenlijk al, niet meer. Dat gaat wel lukken, hè? Het was 3-0. Het is 4-0 voor Ajax geworden. Een fenomenale treffer van de Deen Christian Eriksen. Die eigenlijk niet in deze vlakke wedstrijd van Ajax past, maar vooruit. Balbezit voor Babel bij de hoekvlag aan de linkerkant van het veld. Kansloos eigenlijk daar. Eriksen krijgt de bal mee. Gaat lopen. En met een prachtige curve werd hij dan vanaf die linkerflank een doelman te verslaan. Remco pas weer de keeper van Herakles. Fenomenaal over hem heen geschoten door Eriksen. En zo staat Ajax op 4-0. Waar het even daarvoor ontsnapte overigens aan een strafschop. En een schorsing ook van Moisander. Want die trok de koppende Jon op Zichtegaard zijn shirt. De bal had op de stip gemoeten. Er had een gele kaart moeten komen voor de op scherp staande Moisander. Dat gebeurde niet. Want anders had hij ook ontbroken. Net als Kenneth Vermeer volgende week op bezoek bij PSV. Ajax probeert de score nog wat op te voeren in de slotminuten. Het heeft nog 3,5 minuten om bijvoorbeeld van de 4-0 5-0 te maken. Er waren nog drie andere wedstrijden in de eredivisie vandaag. FC Groningen won met 3-1 van Herenveen. NEC AZ eindigde in 1-1 en FC Utrecht versloeg ADO Den Haag met 1-0. Dan de hel van het noorden, Parijs-Roubaix. Gewonnen door de grote favoriet Fabian Cancelara was de beste... in een droge en stoffige editie van Parijs-Roubaix. Gio Lippens. Voor de verandering was er dus prachtig weer in Noord-Frankrijk. Weinig wind, dus werd er lang gewacht door de grote namen in het peloton. Gewacht tot de finale. Maar toen barstte het ook echt goed los en kregen we een prachtige Parijs-Roubaix voorgeschoteld. Met wisselende kopgroep, wisselende kansen ook vooral. Nederlanders aan het front en uiteindelijk toch Fabian Cancellara. De man die al twee keer eerder Parijs-Roubaix won in 2006 en 2010. En ook dit jaar stond hij weer na afloop met die kei die hij als trofee meekrijgt op het erepodium. Hij klopte, Sepp van Marken, een jonge Belg uit de ploeg van Blanco, Nederlandse ploeg dus, klopte die uiteindelijk pas op de wielerbaan. Het was al verdienstelijk van van Marken dat hij zo lang mee kon met die ijzersterke Fabian Cancellara, die eerder ook al de Ronde van Vlaanderen won een week geleden. Maar de tijd van van Marken komt zeker. En de Nederlanders, jawel, ze deden prima mee. Op de derde plaats, dus op het podium, Nicky Terpstra de Nederlands kampioen. En op de zeven de plek, Sebastian Langeveld. Prima gepresteerd van die Nederlanders, want ook verder Lars Boom zagen we nog. Maarten Chalingi. ze deden allemaal mee aan het front. En dat hebben we lang niet meer gezien. De hoofdpunten nog een keer. Een aantal mensen met een soa opnieuw licht gestegen, zegt het RIVM. Overstappen energiemaatschappij is ingewikkeld. En opnieuw Afghaanse burgers gedood door NAVO-luchtaanval. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Studio Itseda van de VPRO.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 Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Au! Oeh! Au! Oh. Uh, uh, voorzichtig, ja. Kijk uit, ja. Uh, laat me los. Uh. Excuses, luistervrienden. Ik ben gebroken. Volledig kapot. Uh, kapoerenknak. Dat zit zo. Mijn vrouw heeft vanwege de lente en komende zomerdagen haar bikinilijn bijgewerkt. En dat ging er niet zachtzinnig aan toe, kan ik u beloven. En mij heeft ze verplicht om voor onze strandvakantie begint... zwembroek klaar te geraken. Buikje weg, sixpack voor en achter. En ik heb nog maar krap drie maanden. Dus ging ik gisteravond naar de sportschool hier verderop. En mijn vrouw had vooraf al gebeld. En er stond een personal trainer voor me klaar. Zo'n bruingebrande spierbundel met te veel tanden... En een stopwatch om zijn nek. En hij zei: Welkom in de wereld van Aerobic Dancing. De wereld van fitness en fun. Meet je hartslag, of nog leuker, meet de hartslag van de ander. We beginnen uiteraard met een warming-up, want je kan zoiets niet zomaar doen natuurlijk. Opwarmen. We gaan de wervelkolom naar beneden en naar boven af en oprollen. Gingen we mijn ruggengraad afrollen. En dat is heel belangrijk, zei hij. Dan. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Eén. En twee. bij de tweede keer ging het allemaal mis. Ik hoorde knak en ik voelde een scherpe pijn in mijn hele lichaam... en de ganse nacht heb ik liggen huilen. Waarom kunnen mensen mij niet accepteren zoals ik ben? Met lafhendels en al. Ik haat het als mijn vrouw me toebijt. Waarom heb jij niet net zo'n strak figuur als die presentator van je? Die Marten Minkema! Nou, ja, dit is... Radio, hè? Dan kun je van alles beweren. Want u weet, met woorden kan je alle kanten op. En dat is nou precies wat radio zo fijn maakt: dat ik alles tevoorschijn kan toveren in uw hoofd. Tenminste, als ik het goed doe. En vanavond is dat wat hoop en een beetje geluk. Want Studio daar gaat vandaag op zoek naar het geluk. Hoop doet leven. En nu denkt u misschien: alle mensen, geluk, dat is toch al zo moeilijk te vangen. Wat willen jullie daar nou mee beginnen in uw uurtje iets daar? Waar beginnen jullie aan? Nou, we hebben geluk en hoop doet leven. Hier live in de studio. In de persoon van Andrea Schipper, trouwambtenaar in Amsterdam. Goedenavond. Welkom. En je hebt uh, koekjes meegenomen. Natuurlijk. De feestelijk. Uh, Zeusje rondjes. Je, je bent Zeus, hè? Ja. En uh, ik heb een mooie pen voor je gekregen waarbij ik u uh, de aantekeningen maak, maar ja, we hebben hier sport. Sport, sport, sport. Nederland, sportland. Dit kan even de spannendste races van de handen. Yes. Ajax, Herakles, niet meer. Zojuist afgelopen, echt een paar tellen in de Amsterdam Arena. Het is voorbij Ajax Wint met 4-0. Lassensjeune na 13 minuten. Sigtorsson na 52 minuten. Ja, laat er eentje over zou ik zeggen. Kwartiertje voor tijd. Babel als invaller en 4-0 Eriksen in de slotfase. Met een fenomenaal doelpunt. Bijna vanaf de achterlijn. En dan overpas weer heen gekruld. Ajax weet ook dat dat de geschorste doelman Vermeer volgende week tegen PSV zal missen. Die uh, ja, ramde werkelijk zijn tegenstander Castellion uh, onbarmhartig onderuit... toen Irakelis terug leek te komen tot 1-1. Maar zover kwam het niet. En met zijn tieners scoorde Ajax zelfs nog twee keer 4-0. Groot was het niet, maar het zijn wel belangrijke punten. Hele belangrijke punten in de kampioensrace, die ook zo spannend is dus. Dracht naar nou Niemeijer, bedankt. Zo, schoteltje. en een koekje bij. Ja, trouw om zijn haar. Uh, je zegt zelf het mooiste beroep in de wereld... Dat is het beslist. Ja, je hebt zelfs een site, hè? Hoe heet die site precies? Die, die heet... Ik trouw jou.nl. Nee, nee. Die andere. Het mooiste of het. Uh, het... De leukste baan ter wereld.nl. Je, je hebt heel veel sites. Ja, je draait het veel uit. Sites, je ja. draagt het uit, hè? Ja. Echt, ja. Hoe, hoe, hoe, hoe ben je het geworden, trouwambtenaar? Trouwambtenaar word je door uh, een benoeming en een beediging. Ja. En uh, het is iets dat moet in je zitten. Nou, hoe is het voor jou gegaan? Ik had een, uh, toen mijn vriendin trouwde, had zij zo'n ontzettend leuke trouwambtenaar ja. En die maakte er echt iets speciaals van. En ik zat daar uh, in, in, die, uh, in het stadhuis, in Goes was dat nog. En ik dacht, nou, dit is het, dit wil ik ook. Dat kan ik ook en dat ga ik doen. En dat is, hoe lang geleden? Dat is, ik denk, 95 ergens okay. dat het was. En ik weet dat je in 2002 ben je... Ik ben in 2002 ben ik ambtenaar buiten, geworden. Buiten gewoon ambtenaar van de burger, burgerlijke stand heet dat, hè? Ik nee, ben dus ook, ambtenaar van ja, de wereld, oh, pardon, ambtenaar. Ja. En buitengewoon woordje als je in een andere gemeente gaat trouwen. Ja. Dan moet je even aankrepen dat woord. Dus dat en abs en babs. Abs en babs. Abs en babs. Je bent een abs, maar je kunt een babs zijn af en toe. Ja, dat dus klopt. Dus als je een eendags abs, een eendags babs, een dan is het anders. Een eendags babs. Is ja. anders. Als je eenmalig benoemd wordt, dan ja. hebben we het over eendags babsen. Mag kun je ook eenmalig een huwelijk afsluiten? Dat je, dat je gewoon, dan kan ik dat ook een keertje aanvragen? Mag je een huwelijk afsluiten? Of kan dat dat is niet? afhankelijk van de gemeente. Ja? Geme er zijn gemeenten waar uh, iedereen eenmalig benoemd en beëdigd kan worden. Ja, ja. Maar, um, maar uh, ja, kijk, zo'n trouwambtenaar, dan ben je echt een grote verantwoordelijkheid. Hè? Ja. ja. Je staat helemaal helemaal het allereerste begin. Ja, het, het start bij jou ja? als trouwambtenaar. Ja. En ik zeg ook altijd, een, een garantie voor een goed huwelijk... kan ik jullie niet geven, maar wel voor de start ervan. Hoeveel huwelijken heb je inmiddels afgesloten? Ik heb zo'n uh, 700 uh, tot 800 huwelijken voltrokken nu. 700 tot 800 huwelijken? Ja. Uh, dat, dat is, ik kan me voorstellen dat je af en toe op een dag... wel verschillende moet doen dus. Ja, dat kan. Ja, dat gebeurt. Het meeste... Uh, mijn record tussen aanhalingstekens, was acht op één dag. Hoe oh, houden die mensen uit elkaar allemaal? Hoe doe je dat? Ja, dat, dat is ook je werk. En hoe hou je ze uit elkaar? Dus uh, ik denk... Voordat ik een in trouwzaal uh, inga, of als ik van locatie naar locatie ga... op mijn fietsje door de stad, dan uh, praat ik tegen mezelf. Hm. Ik ga nu naar uh, uh, Hugo en Bart. Hugo en Bart, Bart en Hugo, Hugo en Bart. <laughs> ja. En de volgende ga ik naar Suzanne en Jan. Je verspreekt het niet, je je niet uh, dan, uh, vervolgens. Want dan heb je het zo goed ingestudeerd op de fiets. Gaat het dat... in kadans met dat trappen op die trappers in elkaar. Ja, zoiets. Oh, ja, ja, ja, ja, Tot nu toe uh, heb ik het nog niet gehad. Oh, Oké, okay, gelukkig. Yeah. Goed. Nou, uh, um, ja. Dit is Studio Itzada. Deze week uh, proberen we een beetje geluk over te brengen via de radio. Een voorwaarde voor woongeluk, we gaan niet eens even over woongeluk hebben... is goede buren. Het cliché, beter een goede buur dan een verre vriend, is zo waar. Bijvoorbeeld, mijn buurman heet Floor. En Floor die heeft niks met al dat geplin en dat afdwingen van geluk. Geluk en gelul liggen voor hem vlak bij elkaar. En ik zocht hem thuis op om te praten over hoe, je, hoe hij dat geluk nou ziet. Echt geluk. Floor, 67 jaar, die van weinig kan rondkomen. Hoofdschuddend de wereld aanschouwt, maar ook erg aan het leven hangt. Nou, toen ik jong was, jaren zes zeven, toen woonde ik bij mijn ouders in een, in een arbeidersbuurtje naar hem noord en daar zat ik al daar met die mensen als een soort gast. Ik denk, hé, hey, ik heb hier te eten en te drinken, ja, uh, heel mager alles. Maar ja, dat, dat, dat, dat, ik zit hier nu want ik ben veroordeeld om in dit clubje een paar jaar mee te lopen. Ik was ook niet ontevreden, maar ik vond het maar een, een raar gedoe daar. Met die, met, die, met die man, dat was dan mijn vader. Die ging zorgens in, in jopperen met werkschoenen op de fiets. Ging hij voor de gemeente halen om kuilen graven. Had je nog niet voor die graafmachines. Dus dan kwam hij zweetend terug en dan ja, had hij mijn heel klein loontje ook nog. En dus ik had al vanaf het af aan levenstwijfel. Ik dacht, ja, wat is dit allemaal zeg voor een gedoe? En ik zag ook dat ze de nood mee opschoten. En, de uh, jaarlijkse vakantie, die, uh, die reikte zelfs van Hanum tot Amsterdam. Eén dagje naar de Arters. Dat was dé vakantie. Ja, op dat, dat moment heb je nog niet zoveel mogelijkheden om die club te ontsnappen. Maar zo gauw ik die wel had, toen ik een jaar of 15 was, toen was ik ook weg. Ging ik ook andere dingen doen dan uh, in een gezinnetje, in een burgermanshockey zitten. En uh, met... Twee stapelbedden waar vier, vier jongens liepen op een kamertje van uh, drie, drie bij anderhalf. Al vrij jong, toen ik 18, 19 was. In de rock'n'roll had ik op een gegeven moment twee clubs in Haarlem en Amsterdam. En dan verdiende ik uh, heel veel geld. Vooral omdat niet elke persoon die betaalde een kaartje kreeg. Maar dat staat er even los van. En dan hield ik geld over. En dan kocht ik per ongeluk een, uh, een, een huisje in een schorenbuurt van weinig. En later nog eens En per ongeluk, dat is ook niet mijn verdienste... stegen die, die, die, die huizenprijzen... en werd zo'n schoren buurt, werd het eens juppenbuurt. Nou, dan had ik ineens weer een, een ton over. En van een ton kan ik tien, uh, vijftien jaar leven... Want als jij gewoon één, één, één brood op een dag nodig hebt... dan hoef je niet de hele dag daarvoor te gaan werken. Maar als je én die auto, én die vakantie, die wintersportvakantie... Én, én die dure kleding, en uiteten, en Ja, dan gaan we er één zonnestraaltje tuilen die terrassen weer uit... met die koppen koffie voor drie euro per, per bak. Ja, ik bemoei me daar niet mee. Maar dan moeten die mensen ook niet, ook niet zeiken dat het allemaal zo slecht gaat. Want ik geloof helemaal niet in uh, economische crisis... Tuurlijk gaat het wel meer. zaten ze vroeger op 100 en nu op, op 60. Nou en, 60 is toch nog hartstikke veel. Dan gaat het mij om allemaal allemaal. Misschien gaan we naar de 50. Nou en. Nou dan ben je op een gegeven moment nu zo oud als ik nu ben. En dan eh, heb je een rustig leven gehad. Overdag ging ik voetballen op het strand. En een beetje hardlopen en fietsen. En s'avonds in die tent. Maar daar ben ik ook eh, mee opgehouden toen ik 25 was. Toen had ik genoeg gewerkt. En heb ik het, eh, het roer aan de jeugd... Eh, Gegeven, Varen jullie maar verder, jongens? He? Aldus Floor, straks komt hij terug. Um, geluk zit dus in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld zo'n zo, zo koekje. Je, daar, daar, je, je, je bestaat de kunst van het, uh, met, met, met kleine dingen, hè? Met, met een woord. Het, het, het geluk vergroten van de mensen. Ja, als mensen aan trouw zijn. Zenuwachtig vooral natuurlijk. Dat gebeurt, ja. Dat ze heel zenuwachtig zijn, ja. inderdaad. Ja. Dat probeer ik ook zoveel mogelijk weg te nemen van tevoren al. En ik denk dat de, de denk beste methode. Ik geef me even een koekje hoor, ja. Natuurlijk. Eet smakelijk. Ja. Ik denk dat de beste methode is een, een bruispaar laten zijn zoals ze zijn. Ja. Vooral tijdens de ceremonie. Dan zijn ze het allerhappiest. Zeg maar, um, als het, moet het de gelukkigste dag van je leven worden? Is dat zo? Nou, ik zeg zelf altijd, het mag op dat moment uh, hoop ik dat het de, de gelukkigste dag is. Maar ja. ik hoop wel dat er nog veel meer mooie, gelukkigere dagen volgen. Ja, want wat Job Cohen die kwam je ooit tegen op een gay bride bijeenkomst. Geloof ik. En, en, ja. en die zei van, ja, ik hoop niet dat het de gelukkigste dag van je leven is. Want uh, dan, uh, ja, je moet toch streven toch naar iets van je leven te het maken. Er moet nog veel meer moois ja. komen. <laughs> ja, beslist. Daar heeft hij ook gelijk in. Ja, ja. Zeg, en... Um, er uh, ja, is ook, ook heel veel desillusie na een huwelijk eigenlijk vaak. Er scheiden ook heel veel mensen zo, bedoel, maar dan moet je natuurlijk op dat moment niet aan denken. Ja, zelf denk ik daar inderdaad niet aan. Nee, ja. En ik ga ook echt niet kijken uh, in, in de systemen bij de burgerlijke stand uh, welke huwelijken er ombonden zijn. Daar ook kijk dit weet niet je ik niet naar. Nee. Als ik het zo. weet, dan, dan omdat het toevallig bij mij terechtkomt. Of omdat ze bij mij aan de balie komen. Maar niet omdat ik uh, uh, dat allemaal in de gaten hou. Nee, ja, dus ik niet. Maar zou jij je werkgeluk knagen, hè, neem ik aan? Als dat zou doen. Dat weet ik niet. Hm. Dat weet ik niet. Ik zou er nog steeds net zo hard mijn best voor doen. Nou, dan even, ik zit een beetje met die akelige vragen misschien over de, over de huwelijk. moet je allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal zo gelukkig en zo blij zijn, natuurlijk, op een huwelijk. Maar is er wel iemand weggelopen? Bij een huwelijk waar u... Waar ja, jij met... zat, sorry hoor. Bij, waar jij, waar nee. waar zou je het dutuieren? Nee, bij mij niet. Nee. Ben je voor de voltrekking van het huwelijk? Nooit. Heb nooit. ik nog niet meegemaakt. In films zie je zoveel. Het gebeurt zo geen films. Ze, ze, ze, ze, ze, ja, ja. Film, ze zeiden iemand tegen me, Nee, het gebeurt echt. Het gebeurt echt, maar als, ja. nu vraag ik het jou. En bij de, bij de films, vooral bij de Amerikaanse films, dan, uh, dan zie je iemand binnenrennen, objection. Ja. objection? Ik maak bezwaar. In Nederland kan dat niet zo uh, op die manier. Dus dat uh, gebeurt mij niet, is mij nog niet gebeurd, laat ik het zo zeggen. Zeg, die pen die je me gegeven hebt, je hebt een mooie pen gegeven. Een zwarte pen, je mag maar met zwart ondertekenen, geloof ik. Ja, klopt. Z ja. Een akte je met uh, een zwarte pen met gecertificeerde inkt. En dat is een pen die je af en toe weggeeft, blijkbaar. Maar het is een hele zware pen. Het moet een beetje, wat gewicht heeft deze pen. Hè? Ja, maar dat hoort toch ook een beetje ja. zo. Ja, ja, ja, ja. Hij moet goed in de hand liggen. Hm. Ja. Dat doet hij toch? Ja, hij is ontzettend goed in de hand. Ja. Dat spreek ik ben er heel blij mee. Uh, ik ben wel van de don't marry generatie, DM-generatie ben ik een beetje. Ik heb het idee dat 10, 15 jaar geleden minder getrouwd werd dan nu, klopt dat? Dat er nu meer trouwambtenaren nodig zijn? Uh, er wordt wel meer getrouwd, maar juist door de cri crisis wordt het nu ook weer een beetje minder dan dat het geweest is de afgelopen jaren. Helaas. Dus, uh, maar je zou zeggen, mensen trouwen ook omdat het... Kun je ook uit zakelijke uh, overweging kun je dan trouwen. Kun je zeggen van nou, is als, hè, als je samenwoont, ben je duurder uit dan als je trouwt. Ja, uh, dingen zijn vaak beter geregeld door een, uh, door een huwelijk. En dat, uh, de, ja, dat gebruiken mensen inderdaad om, uh, om in het huwelijk te, te treden. Ja, ja, maar het is ja. niet zo dat dat dus tot meer... Tot meer uh, zeg, er wordt ontzettend op je koekjes geaast aan de andere kant van het glas. Kom maar halen hoor, die koekjes hier. Ze Zijn erg lekker zeer ze ze gerontjes ze ja, ja ja ze heel ze ze gerontjes ze um, ja maar um, uh, dus um, je, trouw, je, je trouwt ook mannen hè natuurlijk natuurlijk ja, ja, natuurlijk en je trouwt vrouwen, ja. onder, hè? Ja. vrouwen m, m, m, met elkaar hoe, hoe uh, is, dat, is dat je hebt gezegd tegen mij je vindt het ontzettend leuk om uh, mannen te trouwen ik vind het leuk om mannen te trouwen ik vind het leuk om vrouwen te trouwen wat is het verschil ik, wat is het verschil tussen tussen zeg maar huwelijkjes mannen en vrouwen uh, mannen die trouwen elkaar, uh, mijn dus. ervaring is dat uh, een, een huwelijk tussen twee dames vaak wat ingetogener is... dan een huwelijk tussen twee mannen. Hm. Maar ik heb ook echt al wel meegemaakt dat twee dames... een enorme knalparty uh, gaven en een onwijs leuke ceremonie uh, hadden. Ja. Maar is, is, is, is het misschien... Uh, de man en vrouw is dat toch iets meer... is, is het toch wat opgeprikter vaak? Bedoel je dat eigenlijk. Is dat... Je bedoelt de, de man en vrouw de schier, huwelijk? De schier, ja, ja. Nee, ook, de, ook weet je, alles... En ik, daarom zeg ik ook altijd... Wees wie je bent, ook tijdens de ceremonie. En dan, dan is een ceremonie altijd bijzonder. Weet je, meeluistert? Een collega van je. Imca Marina. Nou, wat leuk. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Bedankt. Goedenavond. Bedankt dat u erbij bent. Ja, dus ik zit... Uh... Ik zit vol verstand mee te luisteren. Want ik zat net binnen, ik was al bang dat ik te laat was, maar het gaat allemaal wel goed, gelukkig. Ja. En wat leuk dat het over het huwelijk gaat, ja. Ja, het gaat over het huwelijk. Is, is, is dat ook, ook, heeft u wel eens meegemaakt dat mensen wegliepen? Nee hoor. Akelige nee. vragen met je begin natuurlijk, maar... Ja. Nee, ook niet meegemaakt, nee. dus het komt gewoon er nee. er heel erg nee, voor. Nee, nee, nee. Ik doe wel. Ik doe wel uh, mensen die bij mij getrouwd zijn en die bij mij aankloppen... Uh, uh, dat ze gaan scheiden ja. en uh, helemaal in de knoop zitten. Ik heb dan nazorg gedaan en dat doe ik nog wel eens. Dan geef ik nog even extra nazorg en dan probeer ik allereerst of ze, of ze nog van elkaar houden. En als dat niet het geval is, ja, dan is er ja. geen redder meer aan. Maar mijn toe leukste dan. huwelijk was tussen twee mannen. Het was een van mijn eerste huwelijken, twee mannen. En, uh, en die gingen scheiden. En, en toen is de een in, in, uh, heeft hulp gezocht bij een psycholoog. En toen is, uh, uh, toen moest ik ze weer opnieuw trouwen. <laughs> en toen ging het weer mis. Ja. Ja. En ze hebben nu alle twee een andere vriend. En ik ben met alle twee, met alle vier, nog heel veel vriend. En ze komen over anderhalve maand hier met z'n vieren naartoe. En we hebben een heel gezellig dagje. Nou kijk. Zeg, ja. ik, ik, ik, ik zo fijn dat u even, even bij bent. Kijk, ik ken u natuurlijk uw naam al mijn hele leven. En ik heb u altijd, als je, ja, uh, moet ik zeggen, bij u heb ik altijd het idee van... Nou, in Marine, die, die, die, die weet hoe je geluk moet bereiken. Die weet dat. Dat is het gevoel dat dat, dat, dat bij nou, ik, ik heb het dus even goed overlegd met mezelf. Gelukkig is natuurlijk ook een euforie. He, geluk, dat, dat, is, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Dat, dat, dat, dat, dat, kan, uh, dat kan een mooie blauwe zondag zijn met een kopje koffie... en een, en een lekker broodje met, met, met brood van jouw bakker en, en, en, en kaas van jouw melkboer. Dus kleine, zeg maar, gewone basic dingen maken heel gelukkig, kunnen heel ja. gelukkig maken. En voor de rest is geluk natuurlijk in, in, in tweemanschapsverhouding. In twee dus zeg maar, je wil gaan trouwen, he, en dat is dus de bevestiging als het ware, van dat je zorg voor elkaar wil dragen. He, maar dat brengt ook tot een heleboel mensen helemaal niet door. Je moet als ambtenaar natuurlijk iets vertellen... waarom, eh, wat de wet bedoelt met trouwen. Ja. He, dat, je, dat, je, dat je verantwoordelijk bent voor vele zaken samen... He, maar dat je dezelfde rechten en plichten hebt. Maar de, of dat nou, nou de, het uitgangspunt van het geluk is, dat geloof ik niet. Zijn, dat zijn buiten de, de, de mensen die echt... Uh, zeer verliefd op elkaar zijn. Wat, naar mijn, uh, mijn beleving. niet langer dan anderhalf jaar zal duren. dan moet het overgaan in echte genegenheid. diepe genegenheid. zijn er natuurlijk ook mensen die gewoon. Ja, denken van ja, het is toch beter voor dat het huis uh, beter beschreven is en dat onze bezittingen veiliggesteld worden. Want mm -hmm. ik heb meegemaakt dat bijvoorbeeld twee mannen die, die niet getrouwd waren uh, en waarvan de een uh, zeer welgesteld was. En toen die welgestelde overleed, toen stond de familie die, uh, uh, die de achtergeblevenen nog nooit gezien had, stond binnen twee dagen voor de deur. En die hebben alles weggehaald. Dat is net alsof de termieten waren voorbijgekomen. Oh. Nou, ja, dat, dat zijn natuurlijk tragische dingen. Dan denk je, ja, je, je draagt wel zorg voor elkaar als je, als je voor de wet gaat trouwen. Ja, je, moet, je, moet, je, moet ook, je hebt ook de taak om de trouwenden hè, even ernstig toe te spreken. Hè? Andrea, dat is waar. Hè? Je moet er echt, echt ernstig er, toespreken ook. Nou, ernstig, ja. uh, dat woord dat, uh, dat. Dat valt niet. Dat, nee. dat, is, uh, dat doet mijn nekharen een klein beetje oh, over. Ja, mij ook. Je, oh. je, je kunt mensen. Je, nee, je kunt mensen absoluut niet toespreken. Hm. He, je, kunt, je kunt een verklaring geven. He, wat, wat de wet. ...verstaat uh, onder het huwelijk, dat bedien je als ambtenaar te vertellen. Yeah. He, dat staat in meer dan 140 wetten beschreven. Yeah. Ik heb ze uh, erg bestudeerd, want er staat ook gedeelte niet beschreven in de huwelijkswet... ...maar bijvoorbeeld die persoonlijke vrijheid, die staat heel summier om, omschreven. En pas in 1956 is die persoonlijke vrijheid voor vrouwen in het huwelijk... ...gelijkgesteld aan die van de man. Yeah. En dat is nog niet eens zo lang geleden. Nee, dat klopt. He, dat, dat, dat, dus het zijn allemaal dingen, wat, wat, wat ook met, met, met eh, traditie, met, met wat kan in een land. En wij zijn natuurlijk een heel vooruitstrevend land wat mensenrechten aangaat. He, er zijn, er zijn ja. landen waar de vrouw absoluut niets voor het zeggen heeft, niets die, die met drie woorden weggezonden kan worden, die gestenigd nog ja. kan worden, dat ja. kan gewoon allemaal nog. Ja. Ja. Imke Marina, we, we, we moeten het hierbij laten helaas. Weer zoveel nou, zo, zo te praten. André, we gaan straks misschien nog even een paar woorden wisselen. Maar bedankt Imke Marina. Ja, Heel veel de succes en natuurlijk dicht bij het geluk blijven zitten. Zoals. En het ook in jezelf zoeken. Ik ben het helemaal mee eens, je moet het in jezelf zoeken. Goed, dank. Misschien, ja. misschien zijn er mensen onder onze luisteraars die in hun zoektocht naar geluk met een, een ruggesteuntje kunnen gebruiken. Die zouden zich kunnen abonneren op de inspiratiemails van de website inzichtnu.nl. Handgeschreven wijsheden en tips voor werkelijk geluk, verzameld door Erik van Zuidom. En, uh, drie maal per week verstuurt Erik Kosovo prikkelende citaten die een aanzet kunnen geven voor zelfonderzoek. Goed, um, ooit lag Erik zelf helemaal geestelijk en psychisch in de kreukels. Maar nu leidt hij met behulp van geschriften en workshops. de spiritueel zoekende mens naar diepe innerlijke vrede. Het geluk. Geluk is niet vanzelfsprekend. Het is een extraatje waarvoor je soms flink je best moet doen. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zijsjes en de wereld ken. Uh, off the record, of de record bedoel ik... je? Nee, <laughs> ja, ja. Nee, mijn naam is uh, Erik. Erik van Zuidam. Uh, wat ik doe, ja. Ik, uh, ik geef uh, workshops in den landen. Zo'n vier keer per jaar geef ik retretes. En ja, de algemene noemer is, is, is bewustwording. Vrij praktisch gericht. Dus het gaat echt over het zichtbaar maken van allerlei onbewuste patronen... die maken dat we telkens weer... Uh, dat denkapparaat inschieten. He, en overmatig gaan, uh, malen. gaan malen, piekeren en tobben, inderdaad. Dus het ja. doel is dat we gelukkiger worden? Dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Alleen als je het hebt over een doel, dan brengt eigenlijk automatisch de factor tijd wordt, wordt binnengebracht. He, en dat is nou precies waarmee we eigenlijk het geluk eigenlijk altijd maar weer uitstellen. Eigenlijk. He, dus we zijn dit, dit moment. Wat eigenlijk het enige is wat er is, dat zijn we eigenlijk gaan zien als een soort wachtkamer. Als een soort transitieruimte naar iets beters wat over ons aan het wachten is. Later. Dus als ik maar genoeg heb gemediteerd, als ik maar genoeg mijn innerlijke kind genezen heb... als ik maar genoeg met mijn chakras in de weer ben geweest, noem het allemaal maar op. Weet je, dus het, eigenlijk wordt dat oude adagium weer versterkt. van Het is er nu nog niet. Ik ben nu nog niet heel, ik ben nu nog niet compleet. Ik kan nu nog niet gelukkig zijn. Dus er zijn oneindig veel welwillende leraren en goeroes... die je weer opnieuw die worst voorhouden waar je achteraan kan hollen. Terwijl wat ik dus feitelijk doe in mijn retraites... dat is niks anders dan een appel om radicaal te stoppen met elke klopjacht op dat toekomstige geluk. Geluk is een terras vol limonade. Geluk is oma in een klein priëeltje. Wat een geluk. Geluk is met de fiets naar Bergen op Schoon. We zoeken het in partners, we zoeken het in geld, we zoeken het in status, we zoeken het in applaus, we zoeken het in genot. We zoeken het in allerlei manieren, maar geen enkele van die manieren... Die buiten ons liggen, we zijn in staat om ons werkelijk op een, ja, permanent te bevredigen, zeg maar. Er bestaat geluk wel. Moeten we, moeten we niet gewoon tevreden zijn? Nou, zoals ik geluk omschrijf, is het heb ik. Ik heb het niet over dat dat, dat jubelende gevoel van, van oh, wat ben ik happy? Goh, wat is het. Uh, maar meer een soort een bazaal gevoel van rust, een bazaal gevoel van, van, van vrede... van niet meer hoeven te streven, niet meer hoeven te, te jagen op, op, op dat geluk. Ik noem het vaak ook onze natuurlijke toestand. Als je je kunt, zou kunnen voorstellen... als je aandacht niet is gericht op die toekomst... en het is ook niet gericht op het proberen te vermijden van dingen... proberen ons niet ongelukkig te voelen... proberen ons niet eenzaam te voelen... We proberen ons niet schuldig te voelen, maar ik heb het eigenlijk simpelweg over de aanwezigheid van, van elk streven, elke vorm van strijd. Je aandacht is niet meer gericht op worden, ik wil iets worden, maar simpelweg zijn. Dat is eigenlijk je natuurlijke staat en dat is eigenlijk heel aangenaam. Gelukkig zijn je Het heeft een roze bril nodig. Dat zoontje van mij, van 15 maanden, die snapt het. Niet dat hij het kan uitleggen, niet dat hij het werkelijk intellectueel begrijpt, maar hij leeft het. En later, door allerlei angstjes en, en krampjes die hij gewoon voelt van de buitenwereld, opvoeders, ouders, gaat hij dat steeds minder vertrouwen, raakt steeds minder op, meer op zijn hoede en. en ja, raakt er op een gegeven moment van overtuigd dat het leven inderdaad niet vanzelf gaat. En, en dat, je het, uh, dat je ervoor moet knokken. Op, op zijn minst ermee moet onderhandelen. Dus die, dat fundamentele uh, vertrouwen van, van je gedragen voelen door het leven zelf. Door het mysterie zou je kunnen zeggen. Dat raken we kwijt. En, en ja, dat heeft een heleboel uh, ellende tot gevolg. Pijn. En dat is ook waarom mensen. Weer op zoek gaan. Eigenlijk omdat er een soort verlangen is. om weer naar die, die oertoestand terug te keren. Ik kan de hele dag wel janken. Ik kan de hele dag wel janken. Van de Geluk. Dat is eenvoudig. Wat is je tip voor mensen die nu luisteren gelukkig willen worden? Op het moment dat je. Merk dat je het hoofd inschiet, dat je begint met piekeren en tobben en knokken. Stel jezelf eens de vraag, wat wil ik nou niet ervaren? Wat wil ik nou niet voelen? Want het is altijd dat we op de loop zijn voor een bepaald gevoel, een bepaalde emotie. En kijk of er een bereidheid is om de panzers te laten vallen... alle afweermechanismen voor even te laten vallen... en simpelweg dat gevoel te voelen... Dat gevoel van afwijzing, dat gevoel van, van schuld of schaamte... verdriet, eenzaamheid, whatever. Om daar de ontmoeting mee aan te gaan en er niet langer voor weg te lopen. En dan zou dat, dat specifieke gevoel, waar je al een leven lang voor op de loop bent... dat zou wel eens de genade kunnen zijn die je weer... ja, tot rust brengt. Mijn vader was gelukt. Erik van Zuidam. Uh, de website inzichtnu.nl. Met de streepje tussen inzicht en nu. En daar uh, kunnen u zich aanmelden voor zijn e-mail service. Goed, uh, dit is uh, Studio Itzerda van de VPRO. Uh, we gaan nog een keer terug naar Floor, mijn buurman. Die van de zijlijn de mens beziet en naar jacht op geluk. En nadenkt over hoe een beetje geluk te houden in het licht van onze eindigheid. Ik ben nu 67... Maar toen ik 17 was, zat ik op school ook nog, geloof ik. Ja, atheneum Maar er werd Frans, Duits en Engels gegeven. Maar nooit werd er uh, geleerd dat je na je vijftigste aftakelt... en dat het uh, dat, dat, dat eigenlijk dan al, al ophoudt allemaal. En daar praat men niet over. En, uh, en men, ja, de dood. Maar uh, ze staan toch altijd eraan te kijken... als hij op je schouder tikt, enkel reisende dood. Maar ik heb ook eens een keer een reis gemaakt uh, naar... naar naar Rusland en nog verder, ja, verder naar Moskou. In die trein keek je over de poestas en de en, de, de, de, de en Je zag er de wizenten en je zag er van alles en nog wat. En dan heb je dus ook van die slaapwagons, Maar er zat naast mij en een vent in een slaapwagon. En die wilde net gaan slapen. En toen komt die conducteur die zegt... meneer, we hebben een overboeking. Dat was ook tijdens de, zeg, die levenslange lange reis. We hebben een overboeking. Deze vrouw... Kan die misschien boven u slapen? Waarop die man zegt, nou ja, hij zegt, wat moet dat, moet dat, uh, vooruit er maar. Toen is die vrouw, die ging liggen boven hem in die, in, die, in, die, in die trein. En die begon na één minuut al te zeuren van, ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. Wat kunnen we daar doen? Toen zegt die vent, nou, we kunnen twee dingen doen. Hij zegt, of ik ga een deken voor je halen bij de conducteur, of we doen of we al jaren zeggen getrouwd waarop zij zegt, laten we het dan doen of we al jaren zijn getrouwd. op die vent zegt, dan ga jij die deken halen. <laughs> Echt gebeurd. <hè? laughs> het is een waar gebeurd verhaal. Ik weet het, multiman, dat was ik. In die terrein kon men ook wel lachen om, die, om dat verhaaltje van die vrouw... behalve die, die vrouw vond het niet zo geslaagd. Maar ja, die had geen humor blijkbaar. Ik heb het eigenlijk toch geloof ik die deken nog voor de gehaald. Dat weet ik geen eens meer. Dat, je, kunt, je kunt dat reisje in die trein toch wel een beetje aangenaam maken. Je, het is zelfs de bedoeling dat je die, die, die, die trein eens aangenaam maakt. Hij moet gewoon leuk zijn. En uh, je kan er toch niet uitstappen. Ja, je kan wel uitstappen. Dat heet een zelfmoord. Maar zolang, het, zolang je er zit, dan gaat dat maar door. En dan moet je het leuk hebben met diegene die ook in die trein zit... Uh, wat er wordt aangeboden, wat er te halen valt. En je moet, dus moet het inderdaad zo leuk mogelijk hebben daar tijdens die rit... Ja, mijn fijne buurman Floor. Ja, uh, dat, uh, dat, dat, dat huwelijk, hè? ik zit echt met een uh, trouwambtenaar. Ik zit nog steeds naast me, Andrea. Uh, je bouwt nu een hoop mensenkennis op, hè? Je bouwt mensenkennis op, maar uh, wat voornamelijk belangrijk is, is dat je je heel goed kan verplaatsen in mensen. Dat je begrijpt wat of, wat of zij belangrijk vinden op zo'n moment. En dan probeer je ook alles uit een ceremonie te halen wat erin zit. Dus ge ge ge geen stel is hetzelfde, hè? Nooit. Nee. Nooit. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen is zijn eigen mens. Wat is de beste methode om de zenuwen er een beetje uit te halen? Bij mensen? Ja. Uh, ze zo relaxed mogelijk laten zijn... en een hele ontspannen ceremonie uh, creëren. Ja. Dus, en, dus, dus bijvoorbeeld een beetje van tevoren al een beetje... Even, even losmaken, even een praatje maken... voordat ze er trouwens al ingaan. Ja. Een grapje... En dan uh, vooral en, zichzelf laat zijn. En het gaat eigenlijk nooit fout, hè? Of wel? Of merken we dat niet? Als het al fout gaat, dan gaan ze dat <laughs> niet merken in de trouwzaal. Het en trug. dat is weer de professionaliteit van het ruimtenaar en de bode. Andrea Schipper, bedankt voor de aanwezigheid. Ja. Mensen en dolfijnen hebben een speciale relatie. Als op het strand de dolfijn aanspoelt, dan zal niemand er een schop tegenaan geven en doorlopen. Nee, dan bellen we het dolfinarium. Ook zijn er heel veel verhalen bekend waarin dolfijnen het leven redden van overboordgeschagen drinkelingen En dan hebben we het nog niet eens over flipper. Volgens het UFO-meldpunt Nederland zijn dolfijnen bovendien buitenaardse wezens. En ook zijn er mensen die geloven dat de dolfijn een diep spiritueel schepsel is. Zoals Shalina uit Groningen. Shalina heeft dagelijks contact met de meestersdolfijnen, zoals hij noemt. Die zich bij haar aandienen onder de naam Jessel. En die de verkondigers zijn van een blijde boodschap. Vandaag een nieuw begin... Vandaag een heel nieuw, nieuw leven, want zorgen blijven smelten als dolfijnen met je samen gaan. Als zij je mogen leiden naar een speelstoffijns bestaan. In de hemel mee oefen. Oh, nee, mee oefenen. Eerst, eerst, eerst nog, ja, jij dacht, ja, mooi niet. Zingen. <lacht>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 Ik kan het niet sturen, hè? want mensen denken soms, ja, dat doe je gewoon allemaal zelf. Nou ja, dus verder gaan we maar gewoon beginnen en ik weet het ook niet. Als ik er zin heb, lees ik hem anders, nou ja, lees ik hem wel even om. Eerst <lacht> yes, even zonder opname van de VPRO. Want we moeten even op elkaar afstemmen. Hè? Dus okay. doe dat maar lekker even weg. En dan kun je zelf ook, ook meer ook even meer in de ervaring te kunnen. Daar heb je flip Mijn naam is Marke Westerhof. Ik ben teamleider educatie op uh, in Nijmegenwijk. Zijn dolfijnen nou slim? Dolfijnen zijn zeker slim, ja, ja absoluut. En zijn er zijn ook mensen die zeggen dat dolfijnen heel slim zijn. Misschien wel slimmer dan wij mensen.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 Ja, nou ja, ik krijg uh, allerlei uh, doorgevingen, signalen door, zoals ik het dus binnenkrijg, van dolfijnen die hun sonarsystemen bundelen. En via het water en via andere vissen, en via het water in ons en waar wij in zwemmen, uh, komen die signalen ja, bij ons. En die heeft, uh, je kunnen ze dat iedereen mee beheb, maar de een misschien een beetje meer dan de ander...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 Ik heb er zeker van gehoord, ja, het hele New Age-gebeuren, die eigenlijk draaide om, uh, om dolfijnen. Uh, we merken het hier oh, zeker. Sorry. We krijgen hier ook brieven of verzoeken van mensen die eigenlijk dichter bij de dolfijnen willen komen. Die inderdaad claimen er een bepaalde band mee te hebben of, of bepaalde genezing zoeken daarbij. Daar ja. krijgen we ook aanvragen van. Ik denk dat er een zuiver genezende werking kan optreden op het moment dat mensen daar ook het geloof aan hechten en er op die manier baat bij kunnen vinden. Ja. Uh, spiritualiteit is natuurlijk een heel persoonlijke beleving.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 ook een ja een weg is om mensen aan te raken om mensen op de een of andere manier ja te inspireren ook en nieuwsgierig te maken Kijk. maak je dat ook wel eens mee dat mensen die tranen uitbarsten en geroerd zijn door... uh, zo vergaand heb ik het zelf nog niet meegemaakt het is me wel bekend dat dat gebeurt dat het kan gebeuren wat is het eens weer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 Niet overal hetzelfde. Waarschuw zo snel mogelijk het dolfarium uit de rijk. Of laat de plaatselijke politie het doen. Ja, kan niet. Sorry, hè? Ja. Ja. Goed. Dan nu een speciaal liedje. Door de meeste dolfijnen geschreven. en op aarde gestonden via jou. Ja, zoiets. Ja. Vandaag, Vandaag een, een nieuw begin. Vandaag een heel nieuw leven. Want zorgen blijven smelten als dolfijnen met je samen gaan. Als zij je mogen leiden naar een dolfijns bestaan. Nou, naar geluk. Naar geluk toe. Zeg, eh, ik heb al afscheid voor je genomen, Andrea. Maar je, je moet er even wijzen op je site. Jouw site, al jouw site, je, -site, je hebt er een heleboel. Matrimonium.nl. Dat is de site van de Wat Vereniging Vrouwenaren in Noord-Holland. Ja. Dan ik trouw met een soort blog, begrijp ja, ik. Daar staan trouwverhalen. Trouw haar, heel veel trouw van haar. He, dus, heel veel, kon wel kon... veel meegemaakt. Heel en je ik... hebt ook de leukste baan ter wereld.nl. En die gaat over? Dat gaat over mijn werk als uh, ambtenaar burgerlijke stand. Dus ook aan het loket. Juist, ja, dus daar kun je nog ontzettend veel lezen over wat je, wat je allemaal meemaakt. Goed, nou ja, uh, nogmaals dank. Hè. Uh, Studio Itserda is er volgende week uh, weer. En straks Bureau Buitenland. Zes lettergrepen die de radio veranderen. Studio Itserda.